In het derde kwartaal is de winst van TomTom Tom met 50% gestegen tot 29 miljoen euro. Dat was beter dan analisten hadden verwacht. De omzet was wel 10% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een aanslag gepleegd op een bar. Een man gooide vannacht een handgranaat naar binnen. Er vielen geen doden, wel raakten 12 mensen gewond. Alle slachtoffers komen uit Kenia.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 De Franse wagen reed een aantal malen op een politieauto in en kon uiteindelijk met behulp van een politiehelikopter bij houten tot stilstand worden gedwongen. Agenten hebben tijdens de achtervolging een aantal schoten gelost. Het weer, het wordt zonnig, de temperatuur loopt op tot een graad of twaalf, maar door een stevige oosten tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Het aantal files neemt nu vrij snel af. Er staan er nog 35 bij elkaar, 160 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Raalsdorp 8. Op de A10 West richting Den Haag bij Osdorp 7 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Op de A10 Noord tussen Kadoelen en knooppunt Watergaalsmeer 7, verderop voor knooppunt de Nieuwe Meer 6. A27 van Gorkum naar Almere bij Nieuwe Gein 6. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Utrecht Noord 8. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 8 kilometer.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 Zout of Music, 7 dagen per week, 24 uur per dag bij CFM. Ook op de kabel te ontvangen in uh, Ondermeer, uh, Heemskerk, Beverwijk, Castrucum, Uitgeest, Zandvoort natuurlijk, op kanaal 950. Welkom luisteraars, al daar en hou de radio aan op uh, CFM. Informatie voor Zandvoort en de regio, de komende 2 uur lang langskomen. Daten en de South of Music was de eerste na 3 uur. Voor Zandvoort en de regio. En wat we nog meer allemaal in dit uur gaan doen, horen we nu van Albertjan. Ja, uitgebreid met, uh, uiteraard met rond de klok van half vier de evenementenagenda. We hebben een uitgebreide evenementenagenda. Want je zou denken: van het seizoen is weer voorbij, maar Zandvoort uh, ja, uh, bloeit gewoon weer op. Uh, na het seizoen, wat al zo druk was. En uh, er zijn weer de nodige evenementen, dus houd u pen en papier bij de hand. Nou, rond de klok van kwart vijf, uiteraard het gedicht van de week. Het gaat over vriendschap. Uh, verder nog natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Uh, en in het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog veel uh, sportnieuws. En tussendoor natuurlijk veel uh, vrolijke muziek, hè? Oké, okay, ja, we, we hebben de we zin in, hè? Kijk, moet je horen, we gaan door. Door. weer. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. De muziek tot aan vijf uur afgewisseld met informatie voor Zandvoort. You For make it your mind ...maar vrolijke muziek op ZFM op deze en zaterdagmiddag. Als eerste bakvis en make your mind up. En uh, daarachteraan deze van Rutschakots. Wie kent daar iets En uh, mijn hartslag gaat uh, veel, veel te snel. En is er een dokter in de zaal? Ja, breng mij op het volgende onderwerp. Want uh, we zaten gisteravond even voor uh, te vergaderen. Ja. En toen had je het over de hallo. Ja. Hallo. Dus als je naar Spanje gaat en je uh, vraagt van... ...is er een dokter in de zaal? Moet je de hallo gelezen hebben? Dan weet je dat. Nee, dat mag niet. het mag even op in in, in ja doe het ja, je jij, jij, jij weet het namelijk al maar ik, er was een nederlands krantje en het heet dan toevallig de hallo en dan zal ik in te lezen en daar kwam ik een artikel tegen. En wellicht dat het bij veel luisteraars al bekend is. Maar bij sommigen wellicht nog niet. Vandaar dat ik er toch even bij stilsta. Want uh, het ging namelijk over ambulancepersoneel. En als je onverhoopt in een ambulance terechtkomt. En uh, wat voor aanleiding dan ook. En uh, je bent dan onderweg naar het ziekenhuis. Dan uh, zijn die ambulancebroeders. Die zitten dan uh, in je mobiel als je die bij je hebt. Te kijken van uh, ja wie zullen we eens bellen. Nou dan staan natuurlijk Jan, Kees, Truus, uh, Klaas in. En uh, vaak komen ze dan niet uit wie ze moeten bellen. Maar wat een. Hartstikke slimme truc is... ...is als je in je mobiel... Uh, ...de volgende letters... ...I-C-E... Uh, inbrengt als naam. En dat bestaat natuurlijk voor in Case of Emergency. Uh, en daar zet je een telefoonnummer achter. En als je meerdere mensen hebt die je wil, wil informeren. Zeg ik dus ICE 1, ICE 2, ICE 3. En het schijnt in Europa al bij, bij, brand, bij, bij ambulancepersoneel een bekende afkorting te zijn. En dan gaan ze dan bellen. Dus we is echt een handige tip. Zet in uw mobiel ICE 1. De allereerste die gebeld moet worden in Case of Emergency. ICE 1, 2 en 3, en ga zo maar. Door. Dus dan kunnen ze u makkelijk traceren. Ja, een goede tip uh, albert Ja, Ik vind Jan. het een briljant ja, tip, voor degene die het niet wist. Jij ja, ja, wist, ja, ja, wist ja, het al, hè? He? Ja, ik ken ICA wel, maar dan in uh, iets andere, <laughs> andere hoedanigheid, zeg maar. Daar hebben we het al straks wel over. Informatie, cultuur en educatie, weet je wel. Oh, de ICE-norm. De ja. ICE-norm. Oké, oh, okay, nee. Nee. nee. Dit was staat voor in case of emergency. Goeie tip. Helemaal goed. Ja, zo dadelijk uh, gaan we weer, uh, weer wat meer doen. Maar geen voetbal, hè, vandaag? Nee, want uh, ze hebben een inhaalweekend en uh, Zandvoort heeft niets in te halen. Okay. Dus geen Joop Van Nes vandaag. Die hebben lekker vrij vandaag. Nou, doen ze helemaal goed. Kunnen ze genieten van het mooie weer hier in Zandvoort. Lekker naar het stroot gaan en genieten van CFM Radio. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag. Met nu Carly Simon en Jos Veen. Ook op internet, internet. internet. ww.ziefmzandvoort.nl. Ziefm A ti Change the world. Een mooie gedachte dacht ik zo op een uh, zaterdagmiddag. Een zonnige zaterdagmiddag in de herfst. En dan ga, ja. ga, ga ik het hebben over nieuwjaarsrecepties. nieuwjaarsrecepties. Nee. Nee. Oudhoog, oliebollen. Daar Ga ja, je die... niet vroeg genoeg mee beginnen. De oliebollen komen er ook weer aan. Hè? Ja, We hebben er genoeg hier dus. De, de gemeente Zandvoort <laughs> heeft dat onderkend dat ze er weer aan zitten te komen, de nieuwjaarsrecepties. Want uh, de gemeente Zandvoort en een aantal maatschappelijke en sportieve verenigingen en clubs uh, gaan de handen ineens slaan om te komen tot een nieuwe vorm van nieuwjaarsrecepties. Twee weken geleden hebben zij de eerste informatieve gesprekken gevoerd en zijn tot de slot gekomen dat er degelijke back is voor een vernieuwd concept. Het is de bedoeling dat het aantal nieuwjaarsrecepties in hand wordt teruggebracht. Nu is het zo dat een groot aantal recepties op dezelfde dag, dan wel in hetzelfde weekend, plaatsvindt en dat die bezocht worden door veelal dezelfde bezoekers. Ja, we hebben niet meer dan zoveel inwoners, toch? Naar aanleiding van die positieve reacties van deze bijeenkomst is besloten om de gezamenlijke nieuwjaarsrecepties per 2012 te laten doorgaan onder de noemer Nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl. Er is een werkgroep samengesteld voor de praktische. ...invulling ervan. Verenigingen die aan willen sluiten... ...zijn altijd van harte welkom... ...en kunnen zich melden via... ...nieuwjaarsreceptie-apenstaatje-zandvoort.nl ...nieuwjaarsreceptie-apenstaatje-zandvoort.nl ...waar u ook... ...meer informatie kunt krijgen. Goede, goed initiatief. Van de ja, gegeven. wat zal dat een rust geven zo, hè? Ja, anders zie je al die kolonnes door het ja, van de Van de een naar de andere. En, nou en nou hoeft het niet. En, en maar doorgaan. En maar lopen. Cher gaan we nu voor je draaien... ...en daarna de evenementagenda. Huh? En het is geen korte. Oké. Okay. naar de Radio Lake Radio met juist de single van Queen. Ja, dat was Let Me Live. Eens even kijken, even diep ademhalen, Albert Jan. Diep ademhalen, ja, het kan. Want we krijgen weer een mega evenementagenda. ...voor Zandvoort en de regio. Want wat uh, valt er de komende dagen allemaal te doen... ...hier in Zandvoort? Nou, we beginnen natuurlijk uh, met uh, vanavond... ...en uh, dat is natuurlijk uh, de QB Memorial... ...en uh, dat zijn liefhebbers van de Blues... Uh, ...zijn daar uh, zeker voor te porren... ...want vanavond vindt namelijk in het Wapen van Zandvoort... ...een mem Memorial plaats... ...naar aanleiding van het overlijden van Harry QB Musquet. De bluesgroep QB and en de Blizzards uit Drenthe... ...met Muskee als de grote roerganger... ...was al sinds de jaren 60. Uh, van de vorige eeuw een behoorlijk gevestigde naam onder de kenners. De groep kreeg zelfs het predicaat Beste bluesgroep van het vasteland van Europa. Vanaf de eerste LP uh, Desolation en via groeten uit Grollo tot zijn laatste CD Cats Lost. Een jaar geleden was QB de zoekende blueszanger van de lage landen, op zoek naar manieren om zich te uiten. De laatste jaren onder andere met het prachtige Brother Blues samen met Roy Couchel. Dus een geweldig initiatief. Vanavond een memorial van QB en de Blizzards in het wapen van Zandvoort. De twee de presentatoren van de avond. Joop van Nes. Daar nou, was hij weer. Daar is Joop weer. Joop van Nes en natuurlijk Jacques Jommans zijn rastechte QB fans en staan gerand voor een avond die een schat aan informatie zal bevatten. En zal er als het aan hun ligt geen nummer van deze legendarische groep worden overgeslagen. Deze man, en dan we het over Harry, QB, Muske en zijn band, zijn voor de vaderlandse muziek te belangrijk geweest. Vanavond vanaf 8 uur Wapen van Zandvoort aan het gastensplein in Zandvoort. Blues, liefhebbers, mis het niet. Houdt u nou niet van blues? Komt u vanavond natuurlijk ook naar Café Oomstee, want daar is weer vanavond, vanaf 9 uur, een gezellige karaoke-avond. Uh, zelf doen, kijken en luisteren. U bent van harte welkom in Café Oomstee, vanaf 9 uur, karaoke. Houdt u nou van het Zandvoorts Mannenkoor, dan, uh, dan zetten we al op morgen, want morgen wordt in het befaamde draaiorgelmuseum in Haarlem vanaf 12 uur tot 6 uur een inloopmiddag gehouden. Ons Zandvoorts mannenkoor is uitgenodigd om daar in het meest muzikale museum een concert te geven. Naast een aantal a cappella nummers wordt het koor begeleid door de fraaie Lady Compton theaterorgel. Helaas moet de vaste pianist Theo Wijn een verstek laten gaan, maar er wordt gezorgd voor een vervanger. Heel uniek is tevens dat voor een aantal te zingen nummers het slavenkoor uh, en Bring Him Home een speciaal orgelboek is gemaakt voor het imposante Kunkelsorgel. Het koor treedt in een eerste instantie om twee uur op... en de heren zullen later die middag nog een keer hun zangkunst te laten horen. De toegang is gratis en parkeren is geen probleem. Het Museum ligt aan de Kupperweg 3 in Haarlem. Dan gaan we naar aanstaande woensdag. Dan is er weer filmclub Simon van Kolm. Uh, Tout soleil uh, uh, wordt daar vertoond in het circus Zandvoort in de bioscoop. En dat begint om half acht... Dan gaan we al naar de 28e, want dan is er namelijk een dansmiddag voor 65. Plus. Georganiseerd door Pluspunt en Anbo. de haven van Zandvoort op het strand bij de Rotonde. En dat begint smiddags om half drie. Savonds kunt u dan naar Talent of the Voice XL. Dat is een grote talentenjacht. En dat begint om 9 uur en dat duurt tot 11 uur. Dat is een van de voorrondes. En de finale wordt volgend jaar, begin volgend jaar gehouden. Dan hebben we nog op vrijdag 28 oktober het Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper aan het Kerkplein 6. Dat begint om 9 uur en duurt tot 2 uur s'nachts. Het was oergezellig weer afgelopen maand. Van papi loopt toch niet zo snel, tot huilen is voor jou te laat en het werd snel later. Deze vrijdag gaan ze weer voor Smartlappen en levensliederen zingen onder begeleiding van accordeonist Gerard Bosman. Er zijn tekstboeken aanwezig en iedereen is van harte welkom. En dan eh, vanaf vrijdag bent u weer van harte welkom op, op het circuitpark Zandvoort. Want dan zijn drie dagen lang, vanaf vrijdag tot en met zondag 30 oktober, de DNRT finale races. Nou, Zo, dat hey, was een hele vol. Dat was het. Oké, okay, vanavond dus uh, QB-avond in het uh, Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Zullen we een plaatje gaan draaien van QB? Dit is een van mijn favorieten van QB. Oké, okay, hoe wist ik het, hè? He? Hoe wist ik kai het? is Crying. Oké, okay, vanavond veel meer in het Wapen van Zandvoort.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 Sinds hebben we kunnen genieten van de muziek van Xubi vanavond ook in het wapen. De hele avond Xubi avond. QB en de Blizzards. Ja, ze hebben dan ook een, beamer. een ja. Ik We geven gegeven ze een een hebben, dat ze ook een bier hebben. We een Dus grote docu gaan vertonen over het leven. van uh, QB En uh, uiteraard QB en de Blizzards. Hebben we het leuk? Maar terwijl we die plaat rijden, was ook tegelijkertijd een bericht op de televisiekanaal 950 Digitaal. Ja, Digi Digi. Dus wij hebben het eventjes zo geregeld dat de muziek tegelijkertijd met het bericht was. Dat is ongelofelijk. Er trouwens Dusty Springfield en In Private. Ja, en we hadden het al. Je... Ja, het leven is verrukkelijk. Ja. tegen je Ja, want afgelopen uh, vrijdag is uh, de start geweest van de zesde editie van Nederland Leest. En dit duurt tot 18 november. Leden van, uh, van de bibliotheek vanaf 16 jaar ontvangen in die periode gratis de roman Het Leven is Verrukkelijk... van Remco Kampert met de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Uh, Nederland Leest wordt, uh, werd vrijdag op geheel eigen wijze geopend door cabaretier Rob Jansen in de bibliotheek... In in Zandvoort. Remco Kampert beschrijft in het leven is verrukkelijk een dag uit het leven van twee vrienden die allebei verliefd zijn op hetzelfde meisje. Het boek gaat ook over jonge kunstenaars, afkeer van kleinburgerlijkheid, volwassen worden, milieuverschillen, eenzaamheid en egoïsme. Kortom een boek dat volop stof biedt voor discussie. De bibliotheek organiseert ook dit jaar weer een interactieve leeskring begeleid door Neerlandicus Rutger Martens. De leeskring vindt donderdag 17 november van, 5 uur tot, van 3 uur tot 5 uur plaats in de bibliotheek. Reserveren voor dat evenement is noodzakelijk en kan via Zandvoort Apenstadij Bibliotheek worden aangemeld. In ieder geval uh, ga het boek lezen. Uh, ben je vanaf 16 jaar kan je zolang de vooruitstek dat boek halen tijdens deze actieperiode. Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert en helemaal gratis. Nou, Is toch mooi hè? Is toch mooi hè? Het leven is toch verrukkelijk hè? Op die, die manier. Je fantastisch, zou ik bijna zeggen. Met het weer van vandaag zeker en het weer van morgen ook. En daar gaat het volgende plaatje weer over. Speciaal voor onze weerman Lex van de Hoorn. Gaan we hem nu voor je draaien. Hier is Crowded House, a weather with you. Walking around the room, singing stormy www.meteopagina.nl slash mobiel Graag tot zometeen voor het derde en laatste uur van dit programma